Dus beginnen we maar gewoon met de Funky. Nog mijn dank aan Nigel en uh, Erwin... voor de drie uur sport op de zaterdag. Tot ze vuren zit. Langs de FUNK NIGHT.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 Politics, what you won't do for a kiss is just lipstick, politics, what you won't do for a kiss, you'd be a fool for a kiss, boy you know you'd be a jerk for a kiss. Kiss. Boy, you know you'd be a jerk for a kiss. in die lipstick politics was dat langzamerhand Funk Night. Het is 11:05. Hier is een souvenir van de Barkies. sex automatic Harvey's said it's fantastic Sexomatic, automatic Michael said it's fantastic sex automatic, automatic. Larry said it's very camera sex automatic Frank said ain't got it sex automatic. automatic Lloyd said fantastic sex automatic Winston's head it's fantastic Sexomatic, automatic 10, 10, it's automatic Mark's hit, red Somehow, someway. House vanuit de tijd dat House nog niet bestond. Garage wordt het genoemd in 1983. Funky langs Rat de WM hier is sky. Swing it. 7 voor half zes, precies. Thank you. Hier is de up-down message. was dat. Don't say no tonight 1985. Langs 18. Langzaam de op 7 uur en daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. En dit, dit is Instant Funk Blazing. Funk night playlist nu Mace en Frankie Beverly Here's Love on the Run Can't help it 82. Dus funk-soul zou je kunnen zeggen, of soul-funk. <laughs> Dit komt in ieder geval uit de playlist. Mighty Fire, Nothing Can Sabotage. My Love. Dit is langs van de Funk Night, over een of 5 gaan we naar het nieuws Na Deel 2 van deze... En sabotage my love. Not... 4 voor 6 zoals gezegd, dadelijk het nieuws en de reclame. De hoor je deel 2 van Langschatten van Funk Night, aflevering 189 op deze 25 september 2021. Sluit het eerste uur met een playlist plaats. Niemand minder dan Kevin Christopher is dit. Back in your arms. Grit ervan wat mij betreft top dadelijk En wij willen weer. Na! Bestel je seizoenkaart. Rkcwali.nl. Of kom naar onze fanshop. Six, five, four, three, two, Samen achter ons RKC. Langstraat FM nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. CDA-leider en demissionair minister van Financiën Hoekstraat betreurt het ontslag van staatssecretaris Keizer... die hij bedankt voor haar enorme inspanningen voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens PVV-leider Wilders hadden premier Rutte en minister De Jonge zelf beter ontslag kunnen nemen. De Nijmeegse burgemeester Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, noemt het ontslag tragisch... maar de uitspraken van Keizer waren volgens hem nog ernstiger. Voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland was juist blij met de kritiek van Keizer en is het er inhoudelijk mee eens... In verschillende steden is vandaag geprotesteerd tegen onder meer de coronamaatregelen... ...zoals de invoering van het coronatoegangsbewijs en de middernachtsluiting voor de horeca. Zeker duizend mensen liepen in Den Haag een protestmars waarbij de sfeer vreedzaam was. Een aantal demonstranten liep met gele paraplu's als verzet tegen die coronamaatregelen. Op het mediapark in Hilversum werd ook gedemonstreerd, net als in Breda. In die stad sluit de horeca vannacht pas om kwart voor één. De 27-jarige Danny V. uit Heerlen is door de politie weer opgepakt voor het bedreigen van een politicus. Dit keer zou hij zorgminister De Jonge met de dood hebben bedreigd. Eerder deed hij dat al bij Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. In een video zingt V. samen met twee anderen Hugo moet dood. De video werd al in juli gemaakt, maar is later pas veelvuldig gedeeld op sociale media. V. kreeg in hoger beroep al vier maanden cel. En in Afghanistan hebben de Taliban de lichamen van vier mannen opgehangen als afschrikwekkend voorbeeld. De vier mannen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ontvoering. Tijdens het vorige bewind van de Taliban in de jaren 90 stond de streng islamitische beweging al bekend om zijn vrede straffen, zoals het stenigen van misdadigers in het openbaar en het afhakken van handen. De Taliban liet gisteren weten daar nu weer mee door te gaan als afschrikmiddel. Het weer klaart verderop, komende nacht is er nog bewolking bij 12 tot 14 graden en ook kans op mist. Morgen is het eerst zonnig. Later vanuit het zuiden meer bewolking met in Limburg kans op onweer bij maximaal van 21 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Rupstuké, de kattenbak in.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 Gek van vrachtwagens en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan hebben wij de baan voor jou. Word leerling chauffeur bij de mandenmakersgroep. Direct een vast contract, overuren tegen 150 je groot rijbewijs halen op onze kosten... en s'avonds en in het weekend lekker vrij. Dat klinkt lekker, toch? Accelereer snel naar gavoordiebaan.nl Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet?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 Beter van hun samenwerking met UB-40. Maar dit was dan het echte werk van Afrika, Bambata en de Soul Sonic. Frantic situation was dat. Dit and is Carl Andersen en dit is Manchattan Bev trouwens. een souvenir 1982 en bij langs van Funk Night, een deels Italiaans en een deels Amerikaanse product productie van Jacques Fred Pietrus, ook van de BBQ-band Change en uh, Savier, dacht ik. Playlist plaat nu bij langs van hun Funk Night. Junior is het. Do you really want my love? 12 voor half zeven. We zijn er nog tot 7 uur met de Funky en de oude Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. That was Judy. Fire. Fire. I'm calling David, my temperatures rising in De playlist en dit is Change. Got to get up. 83. Being who you really want to be. Oh, yeah. Now I'm leaving it up to you to get moving. Don't no, stop. I want you to get up. You know, there's a solution to your problems. So come alive. That's what you got to do. Ooh. ...noemde ik hem al uh, Jacques fred Pietrus... Jacques fred Pietrus... Die uh, ja, zink onder contact had. Change. Xavier Saviour. Zo heette ze eigenlijk. Dus twee in een uur hier langstaat bij Funk Night. Hier is LW5. Believer meet be head to head, fight on the top. -to. Believe up, dance, chin to chin. When it's cold. Van de gelijknamige LP, de gelijknamige LP, Believer van Chic, 1983 schrijven we. 12 over alle 7. Dit is langs de wimp Funknights tot 7 uur nog. Iedere zaterdagavond tussen 5 en 7 op de zaterdagavond. Om de zaterdagavond mee te beginnen, zeg maar. En dit is een souvenir. Evelyn Champagne King, 81 hier Spirit of the Dancer. And can I, en kenai, ik de man van de Night. 10 voor 7. Souvenir nu van de Cat Band. You drop the bomb on me. De maxi-versie, U-dropped at Barn komt in 1982. Langs van we een Night zit er voor vandaag weer op. We besluiten met een nieuwe, nieuwe maxi-single van Lois Tils. Hij komt uit België. Het Franstalige deel, als ik het goed begrijp, dit heet, dit heet Cheek in Veders. Dan heb ik het nieuws en daarna niemand minder dan Peter Sterrenburg... in Petersplatenparade. Geniet met hem! Wat mij betreft, tot volgende week. Dat ik laten we funknight of gewoon langs Nieuws natuurlijk door de week. dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Geniet van het weekend en geniet van de week. Doei! Ja.